Dikte de Hark met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt voor deel van het land. Er is code oranje afgekondigd voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar kan in de komende uren zwaar onder je losbarsten met plaatselijk zeer zware windstoten en mogelijk hagelbuien. Er wordt hinder voor het wegverkeer verwacht en plaatselijk wateroverlast.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 In Italië wordt dit weekende niet gevoetbald op het hoogste niveau. De spelers van de Serie A staken. De Spelersvakbond en de club zijn het niet eens geworden over een nieuwe CAO. Zo wil de vakbond niet dat spelers die bij hun club niet meer tot de A-selectie behoren, in hun eentje moeten trainen. Ook is de Spelersbond het er niet meer eens dat clubs in het laatste jaar van hun contract niet meer alle verplichtingen hoeven na te komen. Vorige week ging in Spanje de eerste speelronde van de Primera Division niet door vanwege een staking. Daar is het conflict inmiddels opgelost. Het weer verspreid over het land enkele de regen, onweersbuien in het oosten vooral met hagel en zware windstoten. Temperatuur tussen 20 en 25 graden. Morgen veel buien en met 19 graden een stuk koeler. Zondag meer kans op zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 4 kilometer, voor Afrit Bunschoten 7. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge 6... De A12 daarna richting Arnhem. Bij Utrecht voor Bunnik 2 kilometer. De A27 Gorkum-Utrecht voor Knobberdrijnsweerd 2. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder 4 kilometer. En voor Leusden 3 kilometer. Tot de zover de verkeersinformatie.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 Expansion Expansion Prenk, prenk el o no Prenk, prenk o la si O la di Y di ye het is ja, wij. I'm ben stank, man. It's not a bingo. I don't is geen dinero? Ik krijg niks, ik zeg not friends. We're not friends. We're not friends. We're not friends. We're not friends. We're not friends. friends. We're not friends. We're not friends. We're not friends. We're not friends. Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Let's get Spanish Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish get a Spanish. echar get Spanish on, get Spanish on Hola, oh. Claro que sí Claro que no Los jóvenes Más chulos del pueblo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 Costa del de Sos Costa de Los Alejitos, ¿dónde está Janitos? Oh. Costa del de Hola supermercado, de la bancos por aquí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 Yes, this is Harold Fred of no I'm shouldn't they use this thing to know all this stages around town and me to make the music let's go crazy Do a song Oh my god Let's just be quiet right now and listen my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 de zomer van ZFM ZFM zal voortzetten 106.9 FM ZFM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 Van de zee, is jouw kracht enorm. Het volk je lange gouden strand, ik voelen me weer dat kind, speelend in het zand. Hij, hey, hij, hey, hij, hey. niet met volle teuggen, Ze die zo kniestrand of Dag. Hey. Ik weet niet zit bij. sure <laughs>